Het weer, vannacht helder en droog. Morgen eerst zonnig, in de loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien. De rest van de week bewolkt en regen met lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is dicht tussen Afrit Valkenswaard en Knoop Heide na een ongeluk met een vrachtwagen. Waarschijnlijk gaat er pas rond middernacht weer één rijstrook open. Verkeer vanuit Maastricht naar Eindhoven kan beter omrijden... vanaf knooppunt het Vonderen via Venlo over de A73 en de A67. Er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Putten en Nunspeet rijden na een aanrijding geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, de laatste dag van Rutger, dit als trainer van de Russische club Terek Grozny. Hij moet weg. Vier maanden nadat hij enthousiast werd onthaald. Grozny! Grozny! Grozny! Grozny! Grozny! Grozny! Dat was toen, hoe anders is het nu. Zometeen praten we over zijn vertrek met uh, correspondent Kisha Hekster. En het was even slikken voor de organisatie van het tennistrooi van Rosmalen. De grote publiekstrekker Kim Kleisters verloor van de onbekende Italiaanse operandi die profiteerde van de slechte vorm van Kleisters. Ze was nog so 100%. En ik gewoon dropshots ik kon. U hoort alles over het tennis in Roosmalen. En de Tour de France werd zijn schaduw vooruit. De man die het voor de Nederlandse wielerfans moet doen... is natuurlijk Robert Gezink. Een openhartig gesprek met de kopman van de Rauwe ploeg... over de komende Tour. Zouden hem kunnen winnen? Uh. Ja, en dan het antwoord. Dat komt straks. Straks ook Michel Prudom over zijn vertrek bij FC Twente. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in NWS Langs de Lijn. We beginnen natuurlijk met uh, Ruud Gullit. Hij moest vanmiddag winnen met Terk Grosny. Dat had de eigenaar Ramsan uh, Gadirov, moet ik zeggen, geëist. Maar Gullit won niet van Amkar Perm. Terk Grosny verloor met 1-0 door een eigen doelpunt. Ook dat nog in de slotfase. Gullit reageerde op die nederlaag op de Russische televisie. In het Nederlands, waar de vragen werden vertaald door zijn tolk. Waarom hebben we verloren? Wat lukte niet? Nou, we moeten gewoon goal scoren. Ik denk dat wij een hele goede kansen hebben gehad. Uh, die ultimatum heeft dat nog op ons uh, uh, dagje? nog gedaan. Uh, we hebben gewoon pech gehad. Ik denk ja, het verlies in de 89 minuten is heel uh, cruel, ja. En uh, het Elft heeft uh, zijn best gedaan. En of ik nou gewonnen had, dat had niet zoveel uitgemaakt, denk ik. Ja, of ze nou wel of niet gewonnen hadden, het had niet veel uitgemaakt, zegt uh, Ruud Gullit Correspondent Kisja Hekster. De vraag is natuurlijk, is dat ook zo? Ja hoor, klopt helemaal. Volgens mij heb ik dat gisteravond bij jullie ook verteld. Gisteravond kwam opeens een persverklaring van Ramzan Kadirov... op de website van Terek Grosny. En wat daarin stond, dat was eigenlijk maar voor één uitleg vatbaar. Want ook als Ruud Gullit vandaag gewonnen zou hebben in Perm... dan was het morgen gebeurd, volgende week gebeurd... bij de volgende wedstrijd die hij verloren zou hebben. Het was gewoon duidelijk. Ramzan Kadirov was ongelooflijk ontevreden over het spel van Terek Grosny. onder leiding van uh, Ruud Gullit. En het was, uh, ook, uh, de wedstrijd was nog geen tien minuten afgelopen... Toen er een uh, verklaring op persbureau Interfax kwam uh, hier in Rusland van Ramzan Kadirov... die uh, de daad bij het woord heeft gevoegd en Ruud Gullit uh, met onmiddellijke ingang ontslagen heeft. Het verhaal gaat ook dat hij voor de wedstrijd al afscheid genomen heeft van de spelers. Klopt dat? Ja, dat is wat ik hier in de Russische media lees. Dat uh, Ruud Gullit inderdaad heeft laten weten. Uh, wat je net ook al hoorde, dat maakt niet zo heel veel uit. Of we hadden gewonnen of niet. Ook voor hem was het blijkbaar al duidelijk dat dit zijn laatste wedstrijd zou zijn. En daarom heeft hij al uh, voor de wedstrijd begon vanmiddag in Perm. De spelers bedankt voor hun inzet en afscheid van ze genomen. Uh, het verhaal gaat dat hij nu uh, naar Grozny gevlogen is om daar uh, zijn spullen te pakken. En morgen nog officieel bij de president geroepen te worden voor dat ontslag. En daarna neem ik aan dat hij zo snel mogelijk naar Nederland vliegen. Ja, want er wordt hem een baan aangeboden, geloof ik, bij de club. Nou, dat uh, is, staat niet letterlijk op de website. Wordt gesuggereerd dat ze aan het nadenken zijn... of ze hem een uh, aanbieding willen doen... als uh, de coach van de jeugdopleiding van Terek Rosny. Maar dat moet je niet allemaal, uh, dat moet je allemaal niet al te serieus nemen. Het is gewoon zo duidelijk als wat. Uh, Ramzan Kadirov die heeft genoeg van Ruud Gullit. En dan, uh, ja, dan past er maar één ding. En dat is uh, wegwezen. Ja, dat is een oude truc hè? om, om uh, Gullit een andere baan aan te bieden. Daar zegt ja. hij dan nee op. En dan heeft hij dus ontslag genomen. En dan dan hoeven ze hem niet te betalen. Zo uh... Nou, ik denk dat dat in dit geval uh, niet opgaat, hoor. Uh, het is zo duidelijk dat hij gisteren eigenlijk al ontslagen was. Ik denk, uh, hoe, de, hoe ze dat financieel verder gaan uh, afronden, weet ik natuurlijk niet. Ik neem aan dat ze, daar, uh, ja, dat ze daarover in het contract wellicht al afspraken hebben gemaakt. Maar die, uh, de inhoud van het contract is altijd uh, geheim gebleven. Dus uh, dat, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Kun jij eens beschrijven waarom het nu eigenlijk fout is gegaan met Gullit? Want het zijn natuurlijk niet alleen de resultaten, er zit meer achter. Ja, het zijn natuurlijk in de eerste plaats denk ik wel de resultaten. Want de ambitie van Ramzan Kadirov, die waren huizenhoog. Veel te hoog natuurlijk. Toen ik hem in januari sprak, toen zei hij dat hij ernaar streefde... om onder Ruud Gullit Europees voetbal te gaan spelen met zijn club. Nou, dat is natuurlijk wel heel ambitieus... als je al jaren achter elkaar ergens in de onderste regionen... van de Russische competitie eindigt. Nou, dat is nu nog steeds het geval. Ze staan zelfs nog twee plaatsen lager... dan voor vorig jaar. Veertien van de 16 clubs in totaal. Maar het klopt, ik denk dat er ook nog uh, mee heeft gespeeld dat Goed Gullit een aantal ongelukkige uitspraken heeft gedaan in een aantal interviews dat hij uh, gegeven heeft. Het laatste interview was vorige week aan de Engelse krant The Daily Mail. Daarin uh, klaagt hij over het gebrek aan nachtleven in uh, Grosny. dat zijn vrienden hem niet komen opzoeken omdat er geen alcohol geschonken wordt. Hij klaagt over dat hij geen nieuwe spelers heeft kunnen kopen. Hij klaagt kortom over een aantal beloften dat hem is gedaan door de president... die die president vervolgens niet nagekomen is. En dat is ontzettend ongelukkig. Want in Tsjetsjenië is één ding heel erg belangrijk... behalve geld. En dat is ook een totale loyaliteit aan Ramzan Kadirov. Want dat is echt uh, de enige leider... van de deelrepubliek uh, van Rusland. Zijn wil is wet. En dat betekent, dat betekent ook dat je geen onaardige dingen... over hem kan zeggen. En als je dat wel doet, dan is het geduld van deze Ramzan Kadirov maar heel kort. En dat is nu weer gebleken. Ja. Kadirov die bepaalt dus een hoop, maar uh, rechtstreeks contact met Gulut, dat had hij niet. Zo, zo zei Gulut zelf. In principe heb ik niks met Kadirov uh, te doen, zeg maar, qua werk. Maar ja, hij is de voorzitter van de club. Ja, in naam. Maar in principe voert hij geen bestuurlijke functies uit. En dat wordt allemaal gedaan. Ik word ook niet door Kadirov betaald. Ik, ik heb dus in principe een we hebben eigenlijk niks, niks met hem te doen. Wij uh, zien hem de afloop bij de wedstrijd om ons uh, geluk te wensen op wat we gedaan hebben. Maar we hebben, niet, we hebben geen vergaderingen, we hebben geen, niets met, met voetbal te maken, we hebben wij niets met uh, hem te doen. Praat je met hem? Nee, want ik zeg al, <laughs> ik zie hem nooit. Ruud Gullits tegen Bert Maaldering. Dat is alweer een tijdje geleden, kiesje nee. uh, Dit soort dingen kan u dus beter maar niet zeggen. Nee, toen ik dit uh, hoorde, toen uh, dacht ik ook... oh, oh, oh, Gullit, uh, wat zeg je nou? Want, kijk, uh, Kadirov heeft natuurlijk Gulit, uh, naar Tsjetsjenië gehaald... om te laten zien dat het daar allemaal ontzettend goed gaat... dat uh, de oorlog voorbij is, dat het met de mensenrechten... waar iedereen maar uh, zo over klaagt, dat het daar uh, prima mee gesteld is. En het idee was dat Ruud Gulit dat allemaal zou beamen. En door zo afstand te nemen uh, van Kadirov... Ja, tast je zo iemand in zijn eer aan. En ja, dat is echt heel onverstandig geweest, denk ik. Ik denk... Overigens ook niet dat het uh, klopt wat uh, Ruud Gullit hier zegt. Uh, er is echt maar één iemand die alles bepaalt in Tsjetsjenië En dat is Ramzan Kadyrov. En dat is dus ook degene die beslist over het aantrekken van Ruud Gullit uh, bij Terek Rosny. En ook uh, die over het ontslag van uh, Ruud Gullit bij Terek Rosny gaat. En het is ook degene die hem betaalt. Dus in dat opzicht denk ik dat die uitspraken ook een beetje naïef zijn van Ruud Gullit. Denk je dat mensen in uh, Tsjetsjenië en Rusland uh, anders naar Gullit gaan kijken nu? Nou, wat mij opviel toen ik daar in februari was... was natuurlijk dat de fans door het dolle heen waren. Hè? De Nederlanders zouden hun club tot ongekende hoogte brengen. Dat is niet gebeurd. Je zag al eigenlijk vrij snel dat de fans zich van hem afwenden. Hij werd zelfs uitgefloten, Ruud Gullit, na de verloren wedstrijden. Want daar heeft hij, hij heeft in totaal zeven wedstrijden verloren nu... van de dertien die er gespeeld heeft. Dus de fans kregen eigenlijk al een beetje genoeg van hem. Ook dat begreep Gullit overigens niet. Hij zei... Uh, de fans. Jullie zijn de fans. Jullie zijn degene die onze club moet steunen. Hoe kunnen jullie dit uh, toch doen? Dus ook daar liep het denk ik niet uh, altijd even goed tussen Gullit en de fans. Maar ik moet zeggen dat uh, de mensen die we hier verstand in hebben uh, verstand van hebben in Rusland altijd al heel cynisch uh, en met hele grote relativering naar die benoeming van uh, Gullit bij Terek Grosny gekeken hebben. En dat is ook wat je nu heel veel uh, ziet uh, hier op de televisie en hoort op de radio van nou ja goed, uh, een beetje als bij ons de reactie. Het avontuur heeft nog geen half jaar geduurd. Eigenlijk kun je zeggen, Ruud Gullit heeft door deze keuze om naar Terek Grosny te komen... zelf zijn hoofd in de strop gestoken. En door zijn uitspraken heeft hij de strop eigenlijk ook nog zelf aangetrokken. Goed, we wachten af hoe het verder loopt met Ruud Gullit vanuit Moskou. Kiesje Hekster, dankjewel. Dag. Het is twaalf minuten over tien op Radio 1 bij NOS. Langs de lijn, Michel Pradon, die gaat in ieder geval niet richting Grosny... want hij de vriend en vijand door FC Twente al na één seizoen... te verruilen voor het Arabische Al-Shabaab. Geen sportieve uitdaging, maar een financiële klapper. En dat geeft de Belg ook eerlijk toe in een gesprek met VAT-collega Peter de Kroebelen. Ik was goed bij Twente, er zijn geen probleem bij Twente... maar ik heb zoals verleden jaar eigenlijk een heel mooie aanbieding van Al-Shabaab gekregen... Uh, ik heb ook andere aanbiedingen dit jaar, uh, dit seizoen... van vier, vijf verschillende aanbiedingen... waaronder bijvoorbeeld de Nationaal Club van Saudi-Arabië... ook dezelfde land. Uh, eh, maar uh, ja, met de verschillende discussies heb ik toch voor Shabab gekozen. Want uh, dat is eigenlijk... Uh, op, ja, je moet het toegeven op financiële vlag uh, een, een, een ongelooflijke voorstel. Ik ben 52 jaar en, en misschien komt zo'n voorstel één keer. Dus je moet eerlijk zijn en zeggen dat uh, het financiële ook een, een, een rol heeft gespeeld. Ik hmm. wil niet zeggen dat het sportief vergeten is. Uh, en, en de mensen en het bestuur van Twente, uh, want ik ben heel open sinds het begin geweest met hun, hebben dat heel goed begrepen. En, en, en zeggen: Michel, Als je zo'n kans krijgt, moet je het misschien doen. Wij strekken tegen ons zelf, maar je moet het doen. Was het misschien ook zo bij Twente, net zoals bij Gent daarvoor, dat je het maximum had bereikt, het maximum uit de club had gehaald? Ook al heb je net de, de titelstrijd verloren. Ja, uh, dat is ook een punt. Ik dacht uh, dat in Gent het moeilijk zou zijn om beter te doen. Ook veel mensen hebben mij uh, afgeraden verleden jaar om naar Twente te gaan. Want iedereen zei, je kan toch niet beter doen? Twente uh, zal vierde of vijfde eindigen. Uh, ondertussen hebben wij, zijn we tweede geëindigd. We de Beker gewonnen, de Supercup gewonnen, kwartfinale Europees. Ik ben trainer van het jaar geworden. Nu lijkt me dat toch een beetje moeilijk om nog beter te doen. Uh, dan, dan seizoen ze zeker ook meegespeeld uh, op een bepaald moment om te zeggen ja kijk uh, misschien, misschien moet je een nieuw avontuur beginnen. Er uh, zijn ook uh, ja, een, een belangrijke speler vertrokken van Twente, Theo Jansen naar Ajax. Maar uh, ik kijk op de ene kant, uh, je ja, moet een beetje alles, alles wegen als je zo'n voorstel krijgt. Wat is concrete ambitie bij al Shabab? Wat wil je daar bereiken? Maar die, willen, die, die zijn vierde geëindigd dit jaar, die willen terug meedoen voor de titel. Uh, dat is al een aantal jaar geleden dat, uh, dat ze niet meer kampioen zijn geweest. Uh, daarom ook dat ze heel zeldzaam gaan voor een uh, club van Saudi-Arabië om een contract van drie jaar plus één jaar op te geven. Normaal is dat één plus één, af en toe twee plus één. Dus Dat wil zeggen dat ze in meegelogen om die... Om, om ze terug van te maken. En de grote droom van de voorzitter heeft hij gezegd... Is, is, is de Champions League van Azië te winnen, ooit. Dus daarom moet ik aan, aan de bak gaan. Michel Pradon in gesprek met Peter de Krubbelen van de VRT. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this? Unless the dreamer is the real you.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 Jason Mraz En uh, make it mine. Het unicef open in Rosmalen werd ze beroofd van de grote publiekstrekker vandaag. Kim Kleisters ging onderuit tegen de onbekende Oprandi. Romina Oprandi. Die Italiaanse boekte haar mooiste overwinning tot nu toe. Ja, yeah, definitely. I think there is no bigger thing in tennis. Ja, uh, mooier dan dit kan eigenlijk niet. Marcella Mesker, dat is leuk voor hem, maar wel een domper voor de organisatie, lijkt mij zo. Ja, absoluut. Want uh, als je ziet als Kim Kleisters uh, speelt, ja, dan gebeurt er wat. Dan zitten de tribunes helemaal vol. Dat zagen we gisteren al toen ze speelden. Vandaag ook. Ja, we zitten daar in Rosmalen natuurlijk toch vlak uh, bij de Belgische grens. Dus uh, met uh, veel Belgische deelnemers. Want Malisse speelt bijvoorbeeld ook. Uh, we hebben uh, nog uh, ja, Nina Wickmaier in het toernooi. Kleisters, dus er komen heel veel Belgische toeschouwers. Ja, en Kim Kleisters is populair waar ze ook speelt. Dus het is een geweldige domper. Ze liep wel een enkel blessure op, hè, geloof ik. Ja, daar die enkel die was natuurlijk al niet zo best in orde. Want dat is uh, juist die enkel waarin ze, uh, waaraan ze geblesseerd raakte in april. Weet je nog, dat huwelijksfeest van haar nee neef. Ja, ze ja. was aan het dansen, iemand ging op haar voet staan, ze verzwikte hem. En ja, ze scheurde dus bijna de enkelbanden. Ze konden uiteindelijk net op het nippertje Roland Garros spelen. Nou, we weten ook hoe het daar ging. Ze verloor tweede ronde van Rus. Uh, ze speelde niet al te best. Uh, nou, dan zou ze hier in Rosmalen spelen om uh, ja, wat voorbereiding... Uh, op te doen voor Wimmelden. En dan verliest hij hier dus weer in de tweede ronde. En ja, weer pijn aan de enkel. Ik moet zeggen, ja, ik zat erbij vanmiddag. Begin van de eerste set, die Obrandi. Nou, vrij onbetrekkelijke, uh, onbekende Italiaanse, nummer 82 van de wereld. Geen topfitte speelster, maar wel iemand die handig is op het gras. Dropshotjes, een lopje. Dus in het begin van de wedstrijd kwam er zo'n dropshotje van de Italiaanse. Kleisters lopen, nou, begin van het net, uh, daar, daar, daar is dat gras heel groen. Ze glijdt uit en ja, ze gaat weer een beetje... Door door die enkel. Ze kreeg er in ieder geval last van... en kon eigenlijk ook niet meer 100 spelen. Probeerde het wel, maar ja, ze werd aan alle kanten zoek gespeeld: Een dropshotje, een lopje, een slijsje hier. En ja, Kleister, was niet zichzelf, die maakte fout op fout... en die verloor 7663. Ja, want er komt de angst er natuurlijk ook bij. En dan wordt je vorm ook niet beter van. Um, denk je dat dat ook de reden is dat ze misschien een beetje... in een vormcrisis zit, die, die enkel? Die hebt de achtergrond speelt. Ja, ik denk dat, ik denk dat het er uh, zeker mee te maken heeft. En niet helemaal fit, maar de twijfel zat er wel in hoor. Gisteren heb ik haar ook zien spelen en het was niet best. Oh. Uh, ze won uh, ja, twee setjes, maar 7-5, 7-5 tegen Niculescu uit de Roemenië. Ja, dat zijn geen scores in de eerste of in de tweede rondes voor kleisters. Normaal is dat iemand die spelers echt uh, van de baan slaat. 6-2, 6-3, 6-3, 6-3, dat zijn uitslagen die we van haar gewend zijn. Dus ze was al niet in topvorm, ze mist het vertrouwen, heeft april mei nauwelijks gespeeld, slecht gespeeld in Parijs op Roland Garros. Nu hier deze verliespartij, een beetje pijn aan de enkel. Dus kortom, ik, uh, het ziet er niet goed uit voor Wimbledon. Nee, we, want wanneer wordt dat duidelijk? Nou, misschien morgen, deze week. Ze zou nog naar het ziekenhuis gaan om die enkel te laten onderzoeken. Hè, of die oude blessure misschien toch weer verergerd is. Uh, Wimmel begint maandag. Nou, ze heeft dus nog wel deze week. Maar goed, met het zelfvertrouwen zit het niet goed. Uh, als die enkel in orde komt en ze kan een redelijke eerste week spelen... nou, misschien wordt het nog wat. Maar de voorbereiding is natuurlijk prut. Ja. We hebben ook geen Nederlandse deelnemers meer in het vrouwenternooi. Uh, Kiki Bertens werd uitgeschakeld naar Arantia ja. Rus. Uh, maar het was een goede ervaring, denk ik, voor haar, toch? Ja, debutante. Hè. Ze speelde haar eerste grote WTA-toernooi. 19 jaar pas, Kiki Bertens. Een wildcard kreeg ze. Ze staat net binnen de eerste 200 op de wereldranglijst. Maar ja, ze speelde best een hele aardige eerste set. Tiebreakje verloren tegen Errani uit Italië. Ja, toch nummer 35 van de wereld. Ze had zelfs nog kansen. Dus speelde een hele verdienstelijke wedstrijd. Laat ik het zo zeggen. Voor je allereerste wedstrijd. Je debuut op de WTA-toer. Het werd uiteindelijk 7-6-6-1. Maar toch een mooie ervaring voor Kiki Bertens. Ja, ze zei na afloop ook dat ze veel geleerd heeft in Rosmalen. Ja, dat zeker. Ik heb van de afgelopen week echt heel veel geleerd. Het was natuurlijk mijn eerste grasweek en ik heb hier echt heerlijk kunnen trainen. En ik denk dat ik uh, zeker heel veel dingen geleerd heb deze week... die ik mee kan nemen voor de volgende wedstrijden. Ja, Kiki Bettens vanaf uh, het uh, Central Courts daar in Rosmalen. Het is wel een belofte voor de toekomst? Ja, als je 19 jaar bent en je staat al bij de beste 200 van de wereld... en je werkt hard, en, en die bereidheid heeft ze volgens mij wel, die commitment. Het is ook wel een meisje wat pit heeft. Uh, misschien niet het allergrootste talent, maar ja, talent is niet alles. Je moet hard werken, je moet erin geloven. Uh, zorgen dat je goede begeleiding krijgt. En uh, ja, wie weet waar het schip strandt. En dan bij de mannen, Nederland-Duitsland 2-0. Robin Haarzen en Jesse Hoetegaloen, twee Duitsers gingen eruit. Wie heeft de meeste indruk gemaakt op jou? Nou, Robin Hazen toch wel uh, heel professioneel. Uh, hij speelde tegen Misha Zverev, van oorsprong een Rus... maar ja, al jaren komt hij voor Duitsland uit. Heeft geen best seizoen gehad, die Zverev. 13 wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau, 11 verloren. Dus die begon al niet lekker aan het toernooi. Hazen stond uh, 6-3, 4-0 voor. Uh, speelde bijna foutloos. Nou ja, dan glipt er toch nog weer zo'n servicebreak in. En dan wordt het nog even spannend. 4-3, 5-4. Dan moet hij het uitserveren, 0 3 nog een breakpoint tegen. Goed, het lukt hem wel. Het wordt uiteindelijk 6-3, 6-4. Uh, ja, dat is gewoon een prima overwinning. Hij moet in twee sets winnen. Deed dat uh, heel professioneel. En uh, ja, hij is echt onze, onze Nederlandse nummer 1. Hij is 58 in de wereld. Uh, steekt er momenteel toch wel uh, met kop en schouders bovenuit, boven die andere jongens. Jesse Hoetekeloen won met 6-2, 3-6, 7-5. Hij gaf na afloop toe dat hij te veel fouten heeft gemaakt. Nou ja, weet je, dat zijn eigenlijk tegen de toppers word je eigenlijk erop afgerekend En dit soort jongens die zo'n randje top 100 staan, daar kan je nog wel eens wat, uh, ja, wat, wat permitteren. Maar, uh, maar als ik de volgende ronde tegen, ik zou niet weten, misschien tegen een of zo, dan, uh, dan kan ik dat me niet permitteren. Dan zijn jongens die, die straffen je daarop af. En, maar goed, uh, ik heb nu deze wedstrijd gewonnen. Dat is een goede, goed begin voor een, voor een mooie week. Stond er veel druk op je, gezien zeg maar ook de ranking? Hè? Je moest eigenlijk winnen, maar ook hier voor eigen publiek? Nou, je moet niet, maar het is in ieder geval een hele goede kans om te, om te winnen van een jongen... die je normaal gesproken regelmatig tegenkomt in de challenges. En ik ken hem ook een beetje, dus dat maakt hem misschien ook wel een beetje moeilijk voor allebei. Je kent elkaar eigenlijk redelijk goed. Je traint regelmatig met elkaar, Hij is een hele aardige jongen. Dus het dus is gewoon heel moeilijk, maar, maar gelukkig ben, heb ik deze wedstrijd gewonnen. Tot slot nog even over je fysiek. Want vroeger in de wedstrijd ging je onderuit en, en dat, leek, uh, dat leek niet goed. Wat was er aan de hand? Nou, ik gleed weg en, uh, en toen voelde ik een, een pijnscheud in Melis. Maar uh, dat is ik op, op gras wel, wel zo vaker gebeuren. Maar het, het voelde niet goed op dat moment. Maar uh, ja, het is nog nu heel erg stijf. Maar, uh, maar goed, ik laat even kijken en dan het zal het zal denk ik wel meevallen. Kaloen tegen uh, Martin Vriesema. Hij speelt inderdaad tegen Melis, dat zei hij al. En Robin Haarzen tegen Bagdadis. Wie van de twee gaat door op papier? Ja, uh, Hazen heeft de moeilijkste loting. Bagdad is natuurlijk tweede geplaatst, uh, grote naam. Uh, Malisse, 30 jaar, meer ervaring, maar ja, niet altijd topfit. Komt nu ook net terug van een rugblessure. Um, maar ja, ik zet toch wel in een stuntje van, uh, voor Robin Hazen. Dat, dat zou ik wel heel mooi vinden. En daar geloof ik eigenlijk ook wel in. Dat kan op gras. We hopen het. En dankjewel, Marcella Mesker. Sport, kort. Een dag na haar uitschakeling in Rosmalen heeft Orangica Rus haar eerste partij in de kwalificaties van Wimbledon gewonnen. Rus versloeg de Française Olivia Sanchez met 6-4 en 6-4. Bij de mannen bereikte Igor Seijsling de tweede ronde door een overwinning op de Spanjaard Ivan Navarro. De Nederlander is hierdoor nog één overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi. En Michele Krijtjek komt dit jaar niet in actie in het enkelspel op Wimbledon. Krijtjeck, in 2007 nog kwartfinaliste in Londen... verloor in de kwalificaties van de Russische Valery Zavinic. Ook Thomas Gorel werd uitgeschakeld. De australië Cucione was in twee sets te sterk. Gelukkig was er ook nog wel goed nieuws voor de Amsterdammer. Want sinds vandaag maakt hij deel uit van de top 100 van de wereldranglijst. Schorel steeg van de 102e naar de 98e plaats. Serena Williams heeft voor het eerst sinds bijna een jaar weer een wedstrijd gespeeld. In Eastbourne versloeg ze de Bulgaarse Pironkova in drie sets. Williams kwam vorig jaar juli voor het laatst in actie in de finale van Wimbledon. Vlak na haar triomf liep ze een voetblessure op. En tijdens haar herstel ook nog eens een longembolie. En uh, moest ze haar rentrée diverse keren uitstellen. Sanne Keizer en Marleen van Iisol hebben zich geplaatst... voor de knock outfase van de WK Beachvolleybal. In Rome won de tweetal ook hun tweede groepswedstrijd. De andere Nederlandse vrouwen zijn minder succesvol... en verloren hun eerste twee groepswedstrijden. Bij de mannen begonnen Emiel Boersma en Daan Spijkers... hun toernooi met een nederlaag. In Pool C waren ze niet opgewassen... tegen de Canadese combinatie Redmond-Sexton. En hockeyer Klaas Vering keert na een afwezigheid van vier jaar terug in de selectie van het Nederlands hockeyteam. Vering, die in 2007 als tweede doelman van Oranje geen zin meer had in de bank, krijgt van de bondscoach Paul van As een nieuwe kans. Lars Boom doet volgende week niet mee aan de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden in Veendam. De Brabantse wielrenner richt zich volledig op de nationale titelstrijd op de weg die vier dagen later in Ootmarsum wordt verreden. De Noorse wielrenner Tor Hüsholf, heeft eindelijk zijn eerste overwinning in de regenboog-trui te pakken. De coureur van Garmin toonde zich in de vierde etappe van de ronde van Zwitserland de sterkste in de massasprint. En noteerde daarmee zijn eerste seizoenszege. De Italiaan Demiano Cunego blijft leider in het algemeen klassement. En de Belgische hoogspringster Tia Hellebout maakt opnieuw een comeback. De Olympische kampioene van 2008 beviel in februari van haar tweede kind. Ze wil zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen. In december 2008 had Hellebout haar afscheid aangekondigd... toen ze voor de eerste keer zwanger was. Vorig jaar in augustus stopte ze voor de tweede keer. Paraphonic en Anger Never Dies. Twee minuten over half elf. Ja, een foutje op het bondsbureau van uh, judo bond Nederland. Uh, dat is de oorzaak nu van dat uh, Ken Am you en Budo-Kan niet mee zullen doen... aan het Europa-cup-toernooi judo in het Franse Le Valois, later dit jaar. Cor van der Geest, goedenavond. Goedenavond. Niet alleen technisch directeur bij de bond, maar ook geestelijk vader... van een van die verenigingen die nu getroffen zijn, Ken Am you. Ja. Wie gaat er ontslagen worden? Nou, uh, dat gaan we dus niet doen. Al uh, is het natuurlijk wel heel veel wat gebeurd is. Uh, er zijn een paar dingetjes fout gegaan op het bondbureau. Ja, kan ik wel zeggen, wie dat allemaal fout heeft gedaan, maar dat is natuurlijk allemaal niet zo belangrijk. Nee, maar wat is de fout gegaan dan? Het is bij iemand... Uh, kijk, het, uh, dat gaat dan per mail, hè. Dat komt dan uh, op de bond op een bepaald uh, niveau binnen. En die heeft maar een verkeerd iemand doorgestuurd. Ook nog niet erg. Die heeft het nog een weekje laten liggen. Die heeft het toen doorgestuurd. Het is pas in november. En uh, ja, al die toernooien dan kan je het tot twee, drie weken van tevoren nog inschrijven. Maar net met de Ropacup weer niet. Dus dat is toen niet goed naar gekeken. En ja, plus, plus, plus, plus. Fout. Een ja. beetje later wordt er ingeschreven. Omdat bijvoorbeeld de Halem uh, uh, zeiden dat ze daar mee wilden doen. En toen was het een week te laat en nu is het heel erg formeel bij de EU. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd, al denk ik de EU-kennende, het igf kennende Daar zullen we waarschijnlijk geen bres in kunnen slaan, maar ik zal hem toch proberen. Het gaat om de Europese judo-bond uh, hebben we het dan over, neem ik aan, ja, de EU. Ja, ja, ja, ja, ja, maar hoe een beetje de trend is op het ogenblik. Er zijn zoveel veranderingen in het judo dat, uh, en daar hebben we toch weinig inspraak in. Dus, ja. Uh, ja. Maar... Maar goed, het mag nooit gebeuren natuurlijk. Nee, daar zijn, nee we, daar, daar zijn we het over eens. Daar zijn we het wel over eens. zijn degene die dat natuurlijk niet goed gedaan heeft, die weet het ook echt wel. Ja, ja. En ja, dan kan je zo iemand wel ontslaan. Maar dat is iemand al die al 25 jaar of 20 jaar bij ons werkt. En ja, wel heel goed doet. Ja, hij doet het niet van slaan. Ja, zeg maar... Uh, Heel erg. Het is en we gaan een... alles aan proberen om het te repareren. Nou ja, maar daar wilde ik ook naartoe. Ik, ik, uh, zit er misschien een beetje rancune bij de Europese judo-bond... dat ze zo uh, halstarig zijn en zeggen van... nou, daar gaan we echt niks aan veranderen? Ik weet niet wat daar zit. Want ik, ik doe nu wat organisatie, niet hè? Daar kan ik eigenlijk best goed mee opschieten. Ik heb een brief geschreven, ik heb ze gebeld. Ik heb ze ingesproken, ze hebben mij niet teruggebeld. Ik heb ook al geen antwoord op die brief gehad... Uh, nu wacht ik even dat ik op een bepaalde toernooi uh, een paar mensen ontmoet. Ik daar eens mee praten. Wat ik eigenlijk denk, is dat ze toen natuurlijk alles, hè, de heren en de dames, doen ze bij elkaar. Ja, dan zit je gauw aan een kwotum, anders is het helemaal niet meer te organiseren. Hm. Dus toen ze dat kwotum hadden en de datum was voorbij, dan dachten ze nou even, er is niemand. Ja, en dat is natuurlijk niet zo als je daarmee om moet gaan. Nee. Dat was ook niet de sfeer die rond de Europa Cup al jaren geld. Dus nou, bij een ik... wereldkampioenschap begrijp ik dat allemaal wel. Bij, bij de Cup is het toch een redelijke gemoedelijke sfeer. Die is allemaal nog nooit gebeurd. Die is op het laatste moment vaak wat veranderd. En uh, daar maken die clubs dan ook niet allemaal spektakel over. En nu gaan ze echt op de hele formele kant zitten. Nou, daar is het laatste nog niet over gezegd. Nee, ik vroeg het natuurlijk, dat wil ik nog even uitleggen... dat Kenamu uh, uh, zich uh, bene voor dit toernooi kandidaat had gesteld... om het te organiseren. Ja. Uh, en daar toen zei hij van nou, we krijgen het financieel misschien niet helemaal rond. Dus laten we er maar uh. vanaf zien. En toen bleek eigenlijk het toernooi al aan, uh, aan, aan, ja, ja, aan, aan léve te zijn dat toegewezen. Het is over de tra transparante van de EU. Zo transparant is dat allemaal niet. Uh, en, uh, en dat is zeker... Uh, kijk, vroeger hadden wij prachtige Europacupavonden avonden in Haarlem. Maar ja, nu is die hele opzet veranderd... omdat die Olympische uh, uh, kwalificatie dat is, dat is verdubbeld, meer dan verdubbeld dan vroeger... Dus ja, die kabine zit zo stampend vol. Dus nu doen ze het op één keer. Daar wilden wij toch een gok doen om dat naar ons toe te trekken. Maar ja, het, het, het is Frankrijk-Rusland. Het is bijna alleen maar daar. Ja. Maar ja, me, om zou te maar... zeggen dat dat heel democratisch gaat, nee, dat gevoel heb ik dus ook niet. Maar meneer van Geest, wees, wees nog eens even heel erg eerlijk. Sportief gezien, het, het zit zo vol, dat programma. Zo erg is het toch niet? Ja, maar dat mag ik toch niet zeggen. Ik ben niet 40 heel van de judebond nu. En uh, als die clubs mee willen doen, dan willen ze meedoen. Uh, en, en, en, en laat ik wel zeggen, het is het fundament van, uh, van alle prestaties die in Haarlem gehaald worden. Er is wel de Europa een fundament van, dus dat moet je ook weer niet zo snel wegdoen. En ik moet wel zeggen, het is wel een heel, heel erg druk met toernooien en met uh, uh, zorg dat je hoog op de ranking komt. Dat, uh, ja, het, ik denk ook wel een overbelasting van iedereen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, Goed. Ik had uh, een mooi diplomatiek antwoord. Ja, ik, uh, uh, als het uh, televisie was, had ik hier zo geapplaudisseerd en dan had u het kunnen zien. <laughs> <laughs> bij, bij deze, vriendelijk bedankt voor uw oprechtheid. Graag gedaan. Goed. Oké. Okay. Het kor van de geest over een foutje bij de judobond. Over uh, halve week uh, begint de tour alweer. Ja, over 2,5 week, het is al snel. Robert Geesink is de hoop van de Nederlandse wielerfans. Het criterium du Dauphiné was zijn laatste grote rittenkoers voor de Tour. En uh, nadat hij was afgelopen had Geesink tijd om uitgebreid en openhartig te praten... over de druk en de hoge verwachtingen. Vorig jaar deelde hij het kopmanschap nog met Dennis Mentjof. Geesink heeft toen veel geleerd. Ja, ik denk dat je nu de ervaring hebt van een, een Tour. Een Tour voor het klassement en... Uh...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 Dus uh, ja, voor mezelf ook, ook meer verwachtingen naar vorig jaar natuurlijk. En uh, de hoop om dat water te gaan maken. En dan moet het meer in het tweede deel van de Tour gebeuren? Dat denk ik sowieso ook. Door het eerste deel moet je natuurlijk niks laten liggen. En uh, ik ga, ik ga niet, uh, niet slecht zijn, maar het echte effect van die hoogtestage hoop ik in het tweede deel te hebben. En uh, zo zijn we na de, de Tour uh, in voorbereiding naartoe aan het werken. Ja. Ja. Het begint uh, uh, helemaal begin met een ploegentijdrit. Uh, is, dat, is dat iets wat, wat ook na die, die windtunnels en zo, bij jullie, waar jullie vertrouwen in hebben? Dus je hebt natuurlijk eentje gevonden ook aan uh, het begin van dit jaar. Ik kan me nog herinneren dat jij na de uh, ploegentijdrit in de Tour uh, twee jaar geleden dat je zei van ja, dat was helemaal niks. Nee, ja, ook, ook op dat gebied denk ik wat slimmer geworden in terrein ook weer iets anders aangepakt. Kijk, ik ben niet de meest uh, explosieve renner van het begin af aan. Dus de eerste twee beurten heb ik wat, wat rustiger gedaan, waardoor ik aan het einde wel uh, heel waardevol kon zijn voor de ploeg. En dat, uh, dat deed ik uh, dat jaar deed ik dat niet zo goed, denk ik. Uh, omdat ik ja, super enthousiast was. In het begin vielen we meteen natuurlijk al, veel Dennis al. Dus dat was een dramatische ploegentijdrit. Zelfs bij de warming-up vielen we al een keer uh, in, in, op het parcours, wat verschrikkelijk lastig was. Uh, dat is iets om, om niet, niet te veel naar terug te kijken. Uh, maar ja, waar je wel van dingen van kunt leren. Uh, en ja, terreno dit jaar uh, was natuurlijk een perfecte ploegentijdrit. Waar we met, uh, ja, met een jonge ploeg en uh, een, ja, vrijwel Nederlandse ploeg uh, toch gewoon uh, ja, alle grote ploegen kloppen. Op een hele nette, hele knappe manier. En, uh, ja, daar, uh, daar hebben we zeker veel van geleerd. Uh, ja, ploegtijd is natuurlijk altijd een spannend onderdeel. Iets waar je ja, deels ook je, je renners op, op uitkiest om mee te nemen natuurlijk naar de tour toe. Heb jij daar inspraak uh, in? in? Ja, nou ja, kijk, je moet, je moet er, uh, ervan uitgaan dat, dat, uh, dat alles natuurlijk in samen, samenwerking gaat. En, uh,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 Hoe, hoe werkt dat bij jou? Want daarin heb je natuurlijk ook nog een hele duidelijke stap gezet sinds vorig jaar. Toen ja, je in het beste geval samenkopman was, maar je misschien ook nog wel net iets onder Menchoff zat in hiërarchie En dat is nu ja, klip en klaar. Ja, kijk, Menchoff was vorig jaar natuurlijk de man die uh, gewoon al drie grote rondes gewonnen had. En, en uh, daardoor alles recht had om, uh, om uh, voor, voor zijn kans natuurlijk te gaan in de Tour. En ik was heel erg blij dat ik ook mijn kans kreeg.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 ...renders om me heen nodig heb om ervoor te zorgen dat ik uh, daar zit waar ik zitten moet. Dus dat geeft ook meer kansen voor die mannen die meegaan om, om bijvoorbeeld van ritsegers en dat soort dingen te gaan. Je zegt dat is super, is dat alleen maar super of denk je ook nog wel eens van poe? Dat is wel een hele last op de schouders. Ja, vragen ze vra vaak, maar... Uh, ja, kijk, vorig jaar was het natuurlijk ook al zo dat, uh, dat het grote deel van de Nederlandse pers en de Nederlanders toch wel benieuwd waren naar wat ik ging doen. En uh, dat zal er dit jaar niet echt anders op worden, verwacht ik. Uh, dus, uh, wat dat betreft, denk ik uh, dat, het, uh, dat er voor mij niet zo heel erg veel verandert. Die druk die ze altijd uh, aanwezig zijn. Dat Nederland gewoon heel graag wil, wil zien dat de Nederlander uh, op het podium en liefst nog beter uh, rijdt in de tour. En, uh, ik zelf wil dat ook super graag. Uh, dus ja, uh, ik zal er alles aan doen en uh, ik probeer me daar. Uh, daarin uh, ja, zeg maar rustig te blijven en, uh, en, en hopen dat het uh, allemaal loopt... zoals ik hoop dat het gaat lopen in de, in de Tour. Dus uh, ja, het is iets waar je altijd mee werkt... en waar ik eigenlijk als langer als ik uh, fiets... Uh, heb je te doen met verwachtingen van andere mensen... en uh, daar moet je gewoon uh, op de goede manier mee, mee omgaan. Ja, tot slot, je zegt naar het podium of nog beter. Zou je hem kunnen winnen? Uh, nou ja, ik, ik geef mezelf nog wel wat tijd om, om nog te groeien... en wat meer ervaring te krijgen, sterker te worden.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 Slide, Slide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 No, it's real love Be your man. Het is 13 minuten voor 11. Tweevoudig Olympisch kampioen is hij. Salinero, het succespaard van Anki van Grunsven. Maar een blessure leek vorig jaar het pensioen aan te kondigen van Salinero. Een oude dag grazend op de wei in Erp. Nou, zover is het nog niet. Want na maanden revalideren deden van Grunsven en Salinero twee weken geleden plotseling weer mee in een wedstrijd in Schaik. De combinatie wist meteen te winnen. En dus lijkt het pensioen van Salinero voorlopig te zijn opgeschort. Edwin Cornelissen ging langs in Erp, de thuisbasis van Anki en Salinero. Laten we eens even gaan luisteren naar Anki van Gutsch en Salinero. Right Daar komt hij. Eerst verzamelen en nu uitstrekken. Or no inside leg. Dat ziet er ook weer goed uit.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 Dus uh, je kan wel zien dat hij iets ouder is. Hij heeft een mooi uitzicht, hè? kan mooi naar buiten kijken, naar de buitenbak. Heeft hij een soort van ereplaats hier? Ja, hij heeft zeker een ereplaats. Uh, als ik les geef, dan uh, staat hij eigenlijk toch nog steeds bij me in de buurt. Dus, dus je kan... houdt je in de gaten? Ja, ik heb wel meer contact met hem nu, dat is wel gezellig. Dit is de muziek van Wibi Suryadi. De muziek van Opnieuw een Gouden Kuur. En hier ook meteen in de passage...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 Take a number and wait in, line. Ooh, ooh, you better get in line. Ron Sachsmith en uh, Get in Line is er nog wat gebeurd op voetbalgebied vandaag? Voetbal vandaag. VVV Venlo heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De Limburgse eredivisionist maakt morgen tijdens een persconferentie... de naam van de nieuwe coach bekend. Volgens onbevestigde berichten wordt de Belg Klen de Boek... de opvolger van Wil En Feyenoord raakt opnieuw een speler op jeugdige leeftijd kwijt... aan een buitenlandse topclub. De pas 16-jarige Karim Rekik heeft een contract getekend... bij Manchester City... De kick doet uh, momenteel met Oranje onder 17 mee aan het wereldkampioenschap. En veroverde met die jeugdselectie de Europese titel. en Michael Lamey gaat voetballen in Polen onder coach nou, bekende Robert Maaskant. Hij heeft uh, bij Wiesla Krakau een contract getekend van een jaar. Maaskant haalde in de winterstop ook Qia Lins al naar Polen. Lamey komt over van het Engelse Leicester City. Goed, dat was... Uh, voor wat betreft uh, het voetbalnieuws van vandaag. Um, Zometeen hoort de Tune, dus uh, langs de lijn zit erop. Morgen is er weer een om tien uur. Uh, net als er dan om elf uur opnieuw weer een met het oog op morgen is. Zo ook vanavond. Daarin veel aandacht natuurlijk voor de situatie in Griekenland. Voor de schuldencrisis. Die nu toch langzamerhand misschien ook wel Nederland gaat bedreigen. Daarover wordt gefilosofeerd. Natuurlijk de vaste rubrieken. Vandaag het nieuws. De krant van morgen. En Den Haag vandaag. Dat allemaal bij elkaar gepraat door Mieke van der Weij. Ik wens u nog een heel fijne avond. Ik heb gezegd, we geven deze regering een kans. Ik zal de regering kritisch beoordelen op haar daden. Belangrijke en gewone mensen. Waar was u? Wat dacht u? En wat doet u nu met uw geloof dat zoiets gebeurt? Over de zin en onzin van het leven. Het is een ontzettend pijnlijk gesprek natuurlijk. Want het is eigenlijk alsof je mensen uit hun rolstoel gooit. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Ja, ik vraag de... me af hoeveel borden je voor je hoofd kan hebben. Hè? Iedere werkdag van 2 tot half 4 in Dit is de dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.